9 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. In het oosten van Rusland is een booreiland gekapseist en gezonken. Aan boord waren 67 bemanningsleden. Zeker twee mensen zijn omgekomen, 14 zijn gered, de anderen worden vermist. Het ongeluk gebeurde 200 kilometer uit de kust van het Russische eiland Sakhalin. Het booreiland werd versleept door een ijsbreker toen het in een storm omsloeg en zonk. Omdat er op dat moment niet naar olie werd geboord, is de verwachting dat het ongeluk betrekkelijk weinig schade oplevert voor het milieu. In Venezuela zijn de stoffelijke resten van Simon Bolivar opnieuw begraven. De 19e-eeuwse held van de Zuid-Amerikaanse onafhankelijkheid heeft een met goud en parels versierd grafmonument gekregen in de Venezolaanse hoofdstad Caracas. Op last van president Chavez werd Bolivar vorig jaar juli opgegraven. Chavez wilde zeker weten dat het om de resten van de vrijheidsheld ging en hij wilde weten of Bolivar aan TBC was overleden of dat hij vergiftigd was. Deskundigen konden wel met zekerheid vaststellen dat het om de resten van Simon Bolivar ging, maar de doodsoorzaak was niet meer te achterhalen. De laatste Amerikaanse militairen hebben vannacht Irak verlaten. Volgens een Amerikaanse functionaris stak het laatste konvooi van 100 voertuigen en zo'n 500 militairen vanochtend vroeg de grens met Koeweit over. En daarmee is definitief een einde gekomen aan een oorlog die negen jaar geleden begon en een eind maakte aan het regime van Saddam Hussein. Volgens president Obama laat de VS een soeverein, stabiel en onafhankelijk Irak achter. Op de Filipijnen wordt na de hevige overstromingen nog steeds gezocht naar honderden vermisten. Als gevolg van de regen die gepaard ging met de tropische storm Washi, overstroomden rivieren. Het Rode Kruis meldt dat ruim 500 mensen zijn omgekomen. Veel van de geborgen lichamen zijn niet als vermist opgegeven. Volgens het Rode Kruis een teken dat hele families zijn verdwenen. Dan het weer nog. Vanochtend vooral in de westelijke helft van het land winterse buien. In het binnenland geregeld zon, maar vanmiddag ook kans op een bui. Het wordt 4 graden in het oosten en 6 in het westen. Morgen nog kans op winterse buien, daarna zacht en wisselvallig. Dit was het NOS-journaal. Awb verkeersinformatie Geen files op de Nederlandse wegen. Wel een waarschuwing voor de gladheid, want in de oostelijke helft van het land is het plaatsen glad door bevriezing.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 Een goed idee voor de kerstvakantie. De tentoonstelling Schipbreuk vertelt het boeiende verhaal... over de noodlottige reis en de stranding van het VOC-schip de Batavia. Kom het beleven aan de Lelystadse kust. Goed te combineren met een bezoek aan Batavia Stad Fashion Outlet. Ga voor meer informatie naar schipbreukbatavia.nl Kom tijdens de kerstvakantie naar het Militaire Luchtvaartmuseum in Soesterberg. Er zijn dan verschillende theatervoorstellingen te zien... Die u meenemen op een reis door de geschiedenis. Een leuk dagje uit voor het hele gezin. Toegang is gratis. Meer informatie vindt u op militaireluchtvaartmuseum.nl In Museum Naturalis in Leiden maakt u live onderzoek mee. Schuif op zondag aan bij de Science Talk van een wetenschapper. Of doe mee aan de theatervoorstelling. De toegang hiervoor is inbegrepen in uw toegangskaartje voor het museum. Kijk op naturalis.nl voor de agenda. Bekijk in het Japanmuseum Sieboldhuis in Leiden prachtige Japanse prenten van Yoshitoshi. De tentoonstelling Maanlicht, Mysterie en Schoonheid, leidt een overzicht zien van het oeuvre van Yoshitoshi. Van grote veldslagen en portretten tot mysterieuze verhalen over spoken en geesten. Kijk voor meer informatie op sieboldhuis.org. U kunt alles nog eens nalezen op lekkerweg.nl. Dit was Lekkerweg in Eigen Land. Ja, spaar nu één jaar vast met 3,25% rente. Ga naar regiobank.nl. Alle Nederlandse geuren op een rijtje. We hebben straks libellen en juffers. En antwoord op de vraag: hoeveel mensen zijn er nou lid van een natuurorganisatie? Dit is het tweede uur van vroege vogels. WK-wielrennen wordt doorgaans gereden in gebieden die geselecteerd worden op een overdaad aan mooie plekjes. Middeleeuwse stadskernen, dramatisch mooie vergezichten, berglandschappen met afschrikwekkende ravijnen, wuivende graanvelden, woeste wouden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het, na het Italiaanse Varese, het Zwitserse Mendrisio, Melbourne en Kopenhagen de keus viel op ons prachtige Limburg. In september volgend jaar zullen de mannen- en vrouwenpeloton zich door het glooiende land spoeden, langs Beekendal en zich stuk op de Bemelarberg en de gevreesde Kouwberg. Acht dagen lang zullen alle ogen van de wereld gericht zijn op de schoonheid en ongereptheid van het Limburgse land. Met zijn holle wegen en lanen met statige eiken. Nee, nee. Die... nee Geen uh, statige eiken, toch? Ja, ik, heb hier, ik heb hier die kaart. Bij de, die kaart staat duidelijk. De finish is op Rijksweg N590 bij Berg en Ter Blijt. En daar staan statige eiken. Ja, dat en is die... heel leuk, maar die moeten weg. Die moeten er weg? Hoezo moeten ze er weg? Nou, uh, die staan in de weg. Ja, maar ze fietsen, die fietsers fietsen over de weg en die bomen staan naast de weg. Ja, maar... Uh, ze kunnen dan die finish niet goed filmen... ...en dus moeten die eiken worden omgezaagd. Dus ze komen van over de hele wereld naar Limburg... ...omdat het er zo mooi is. Mm -hmm, ze dat, doet het, dat doet het goed op de televisiebeelden, <laughs> precies. En dan halen ze die eiken weg, omdat ze het anders niet goed kunnen zien. Dat, zo, is, zo zit het? Ja, daar komt het op neer. Nou ja, ik, uh, laat ze, muziekje dan maar. Muziekje. Ik, ik, ik ben er even stil van. Ja, je ziet de paardjes gewoon rondrennen in de piste. Dus zeker schalop was dit. Van de Amerikaanse componist John Philip Sousa. De vroege Vogels parade van 2011. Een typisch onderwerp dat al 21 jaar onder de kerstboom thuis hoort. Het vroege vogelsonderzoek naar de ledenaantallen... van milieu- en natuurorganisaties. Wie zijn de winnaars? Wat zijn de verliezers? En hoeveel leden en donateurs hebben ze met z'n allen... Vorig jaar bijvoorbeeld hadden de Kleine Aarde en Wildzoekers samen nog zo'n 13.000 donateurs die meetelden. Maar beide organisaties worden op 31 december opgeheven. En dit jaar kwam het nieuws dat de Bomenstichting wordt geliquideerd. Daarom is Joos Huizing naar het Bomenstichtingkantoor in Utrecht gegaan. En interim directeur Bas Sprengers is de laatste die er nog is tussen de verhuisdozen en oud papierbak. Want het pand moet deze maand nog leeg. Hele kale gangen. Trappenhuis, waar nog wel mooie bomenfoto's hangen. Basprengers. Maar we komen in een heel verlaten kantoor. Het einde van de bomenstichting. Dat zou je wel denken, hè? Tussen al deze dozen, er staat op MOBO. Monum Het monumentale bomenregister. Dit is de doos 51, 52, 53, maar wacht even, wacht even. 54. Al deze verhuisdozen zitten vol met papieren. En hierin staat... Alles over monumentale, grote, oude, dikke, hoge bomen van Nederland. De grootste boom, de dikste boom, de oudste boom in Nederland. De meest bijzondere boom. De boom waar Napoleon nog langs ja. heeft gelopen. Alles zit in dit archief. Er staan hier, nou even tellen, 4, 16, 32, 36, 38 dozen. Er zitten ongeveer 10.000 enveloppen in A4-formaat in. 10.000 monumentale bomen die wij gedocumenteerd hebben, geregistreerd. Bij iedere boom een verhaal. Wie heeft het geplant, wanneer, onder welke omstandigheden is het gegroeid. Maar, maar wacht even, dit gaat toch niet weg? Dit bewaren we. De Bomenstichting houdt op. De ja. Bomenstichting is dood. Leven de Bomenstichting. Want op 1 januari gaan we door in een andere vorm. Dit archief, wat is opgebouwd in 41 jaar... Er wordt overgedragen aan een hele enthousiaste groep vrijwilligers die met uh, het gedachtegoed van de Bomenstichting verder gaan. We lopen even naar jouw kantoor toe. Dat is de enige plek die nog een beetje leefbaar is in het Oké, okay, Ik ja? heb hier nog drie stoelen staan. <laughs> Eentje voor een jas. Ja. En jij mag hier zitten en dan kan ik nog tussen deze dozen hier aanschuiven. Nou hebben we vanuit het kantoor uitzicht op een hele mooie, grote, dikke, oude plataan. Wat weten jullie daarvan? Ik kan je vertellen dat die twee platanen waar we hier op uitkijken. bij het gerechtsgebouw. in ieder geval geregistreerd staan als monumentale boom. Maar het verhaal van deze twee bomen ken ik niet. Nee. Dat moet ik helaas onthouden. Nou ja, dat is je vergeven, want je bent hier als interim eigenlijk om het licht uit te komen doen. Uh, uiteindelijk is het wel zo gelopen. Ik kwam je met de intentie om een doorstart te, te realiseren in april. Helaas, een maand later hebben we toch met elkaar moeten constateren dat het niet meer te redden was voor de Bomenstichting. En dat betekent dat het aantal donateurs wat al aan het afkalven was, nog verder naar beneden ging. En nu zitten we aan het eind, uh, nog iets minder dan 3000 mensen die de Bomenstichting een warm hart toedragen. En uh, zullen we besluiten met, ik zie hem hier liggen namelijk, een hele mooie hamer. Waarschijnlijk van de voorzitter van de Bomenstichting. Echt een voorzittershamer gemaakt uit een... Uh zestiental soorten hout met een nog een andere steel eraan. Ongetwijfeld geproduceerd door een liefhebber van hout. Hij is tevoorschijn gekomen bij het opruimen van de kasten hier. Kasten die misschien al in sommige gevallen al geen twintig jaar meer open zijn geweest. Ja, dat heb je als je een club gaat ja. opheffen. Dan kom je ook oude spullen tegen. Um, deze is... gaat natuurlijk wel mee die hamer. Dat, ja. Uh, ja. Tot besluit van uh, het gesprek. Geef maar een uh, tik met de voorzitter samen. Oké, okay, waar wil je hem hebben? Ja, Gelukkig, de Bomenstichting begint een nieuw leven. En dat is mooi. En hier is hij dan. De top 10 van de vroege vogels parade. En we beginnen uiteraard onderaan. Nummer 10, Milieudefensie. Ja, de actievoerders hebben het zwaar. Ze verliezen 2.500 donateurs en komen uh, als totaal ledenaantal op 82.454. Nummer 9, Stichting Aap. Ja, ongelooflijk. De enige club die elk jaar groeit sinds 1991. En dit jaar komen er bijna 3.000 aanhangers bij. Eindstand 128.433. Nummer 8, The World Society for the Protection of Animals. Ja, de Werelddierenbeschermers, de WSPA, ze groeien. 4.500 erbij brengen uh, de WSPA op totaal 133.015. Nummer 7 Vogelbescherming. Stabiel gebleven op 152.659. Nummer 6. Het International Fund for Animal Welfare. Het IFAW werd in Nederland 6.500 donateurs lichter en komt uit op 169.852. Nummer 5. De dierenbescherming. De dierenbeschermers verliezen ook bijna 10.000 leden. In de min brengt ze op 186.586. Nummer 4. De twaalf landschappen. Een van de grote winnaars dit jaar, want de twaalf bij elkaar hebben een winst van ruim 8.000 donateurs maakt 300. 8.614. Nummer 3. Greenpeace. Veel in het nieuws dit jaar, maar het aantal donateurs loopt nog steeds terug. Dit jaar een verlies van meer dan 5 procent. 475.000 donateurs blijven trouw. Nummer 2. Natuurmonumenten. Weer een groot verlies van bijna 40.000 leden. De grootste particuliere natuurbeheerder is in zeven jaar een kwart van de aanhang kwijtgeraakt... Natuurmonumenten heeft nu evenveel leden als in 1994, namelijk 727.500. En op nummer 1, het Wereld Natuurfonds. Gestaag stijgend, dit jaar met 5000 nieuwe donateurs. Het Wereld Natuurfonds steekt met kop en schouders boven alle anderen uit. In 2011 weet de panda zich gesteund door 915.000 donateurs in Nederland. Gefeliciteerd, eh, WNF. En dan u... De totaalstand van 2011. To totaalstand 2011, hou je Ik vast. Heb jij die roffel ingetrommeld? <totro> <totro> <totro> 3.883.108. Nou, bijna 4 miljoen. Ja. Een verlies dit jaar van bijna 80.000 aanhangers. En daarmee zitten we op het niveau van 10 jaar geleden. Alle gegevens komen nu, zijn nu beschikbaar op vroegevogels.vara.nl. Het Wereldnatuurfonds vindt niet alleen donateurs, maar steekt nu ook zijn kop uit door samen met Flevoland het Oostvaderswold te gaan aanleggen. De verbinding die staatssecretaris Bleker wil schrappen. Eerder deze week, toen het stormde en hoosde, ging Joost Huizing naar een mooi hoogpunt in het Horsterwold. Samen met boswachter Hans-Erik Kuipers en Wereldnatuurfonds-directeur Johan van der Gronden. Ik ben bang dat de regen tot in uw radio voelbaar zal zijn, want het was barremboos. We ploegen een beetje tegen de wind in en de regen. Maar misschien is dat wel heel symbolisch. de nou ja, de moeren zeggen altijd... er is niet zoiets als slecht weer, er is alleen maar slechte kleding. Ja. Ja, ik vind dat dat wel voor de natuurbescherming moet gelden. Maar je hebt gelijk, het zijn uh, in Nederland althans een beetje donkere tijden voor ja. de natuur. Maar laat je je daardoor uit het veld slaan? Nee, in tegendeel. Het geeft ons ook... Uh, veel energie en het voedt onze vastberadenheid om niet bij de pakken neer te zitten. En je telt in deze dagen wel je zegeningen dat je je werk ondersteund wordt door honderdduizenden mensen. We zijn voor 95% particulier gefinancierd. Ja. En we staan nu bovenop de Horsterberg. Dat is het. Dit is het Horsterwold. Het is hier al mooi. Een beetje door het grijze weer heen kijken, maar het is hier al mooi en het moet nog veel mooier worden. Nou, het heeft uh, wat relief. Je ziet mooie waterpartijen. Uh, je ziet een beetje een politieachtig achtig uh, landschap, maar je ziet amper wild. En dat is eigenlijk het enige wat nog ontbreekt. Het idee is dat hier straks kuddes, edelherten grazen. Uh... Zullen een beetje zo gaan staan dat jouw poncho wat minder uh, lawaai ja? ja. Ik kan hem ook uitdoen, dan word ik nee, gewoon nee, lekker nat. Nee, nee, nee, dat, <laughs> dat doe ik je niet aan. Nee. Dit is het horsterwold. Boswachter, hoe groot is dit? Het, het hele horsterwold is uh, ruim 4000 hectare. En waar we nu staan, is de stille kern in het Horstewold. En dat is nu 900 hectare. En wordt uh, komend jaar uh, met een aantal hectare uitgebreid nog. Maar dit is een van de grootste loofbossen van Europa, van West-Europa. Ja, het is het grootste loofbos van Nederland. Een ingesloten loofbos van Nederland, ja. En als een aantal natuurmensen hun zin krijgen, Johan van der Gronden... dan wordt het nog veel groter, want het gaat vastzitten... Aan de Oostvadersplassen. Nou ja, dat is het idee. Dat is eigenlijk een plan dat al heel lang op de tekentafel ligt. van kabinetten gezegd hebben, nu eens wel, dan weer niet. Nu is het even niet. Maar wij hebben gezegd, geen flauwekul. Samen met het Flevolandschap en de provincie. Wij gaan dit gewoon uitvoeren. Tweederde van de gronden zijn aangekocht. Er komt geen extra rijksgeld bij. Nou ja, waarvan akten? Dan gaan we proberen met particuliere investeerders... participatie van uh, burgers en andere maatschappelijke organisaties... Ja, dat, dat de komende jaren gewoon inbrengen. En nu gaat het nog haar waaien. Staatsbosbeheer mag niet meedoen. Nou ja, het laatste wordt nog niet helemaal over gezegd. We hebben het over een zelfstandig orgaan. Dat is ingericht om ons gemeenschapsgoed, de natuur, te beheren. 250.000 hectare in Nederland, de grootste gebiedsbeheerder dan zouden wij in een situatie geraken waarbij Staatsbosbeheer wel mag optreden... in opdracht van de Rijksoverheid, niet in opdracht van de Provinciale Overheid... terwijl het Rijk besloten heeft de regie voor natuur en landschap over te dragen aan de provincie. Nou leg dat maar eens uit. Dat is niet uit te leggen. We gaan een stukje lopen hier, want als je dit pad afloopt vanaf de berg richting het noorden... dan loop je eigenlijk richting Oostvadersplassen. Zo is dat. Dat gaan we niet redden met dit weer. Maar nou ja, een klein dus stukje. Ik, ik hoop toch binnenkort dat we dat echt uh, kunnen doen. Vergezeld door grote grazers. Ja, want hoe moet het er uitzien? Die edelherten, de konings, de hekrunderen. Ja, het idee is om eerst een verbinding te maken voor de edelherten. Daar kunnen we zelfs iets van een seizoenstrek van gaan verwachten. Uh, je weet echt? dat het Staatsbosbeheer opdracht heeft gekregen om van die luwtes aan te leggen in de Plas in de winter, omdat veel dieren sterven. En dat is dus helemaal niet nodig, want die dieren gaan zelf de liefde opzoeken. Dus die kunnen straks over de wildwissel van het Horstwaarderswold... Ja. feitelijk naar het Horstwaarderswold en weer terug. En je krijgt ook patronen die we nou, misschien 100 jaar in Nederland niet meer gezien hebben. Zeker in de bronstijd. Dus dat wordt helemaal fantastisch. Maar dan kunnen ze eigenlijk ook, want ze kunnen best een stukje zwemmen naar de Veluwe toe. Ja, dat gaat ook gebeuren. Dat is natuurlijk plan B. Hè. Dus, uh, de boswachters pakken al even een mooi groot gebied met uh, loofbossen. Maar je moet niet vergeten dat de Veluwe, dat is een van de grootste aaneengesloten bosgebieden in West-Europa, als we die 100.000 hectare nou even erbij denken en 80% van de ecologische hoofdstructuur is gerealiseerd daar, dan krijgen we natuurlijk op termijn een fantastisch gebied met trek van Lelystad tot aan het Rijkswald bij Kleef en weer terug. Gaan wij dat nog meemaken? Pak weg, dat lukt binnen 40 jaar. Nou ja, uh, mijn dochters zijn nu zo'n 10, 12. Ik denk, uh, mocht het ooit nog eens tot kleinkinderen komen... heb ik zo'n beeld van dat ik met mijn kleinzoon of kleindochter... door dat gebied kan wandelen en zei... Hey joh, weet je dat we ooit nog eens uh, dit geprobeerd hebben? En het is echt gelukt. De aanleiding om met jou te praten is toch jullie, uh, jullie succes. Niet alleen met de natuur, maar ook met uh, ledenaantallen. Want tegen alle verwachtingen in, groeit het wereld ja, ik moet wel zeggen, als je een iets langer perspectief neemt... van de afgelopen tien jaar, dan zijn we over die tien jaar... zo ongeveer met 100.000 donateurs gegroeid. Dus je kunt eigenlijk zeggen, we zijn heel erg stabiel. Soms een heel klein beetje verlies, soms een heel klein beetje winst. De afgelopen jaren zijn we met 1% gegroeid. Maar we zijn er wel ontzettend dankbaar voor. Euh, omdat juist de steun van burgers en van particulieren... op dit moment absoluut goud is voor de bescherming van de natuur. Ja. En opvallend is dat het met de jeugd goed gaat... Ja, dat is het mooiste. Jullie, jullie rangers? 120.000 kinderen en jongeren, maar de snelst groeiende doelgroep zijn de lifeguards. En dan moet je weten dat zijn dus kinderen tussen de, of, ja, de de de tieners De tieners. tussen lifeguards? Wat... Ja, lifeguards is natuurlijk een beetje afgeleid van uh, zo'n zo zo stoere <laughs> uh, uh, zo zweminstructeur ja, ja. die, uh, die uh, drenkelingen redt. Maar het idee is dat die kinderen inderdaad actiever zijn. Het zijn natuurlijk tieners tussen de 12 en de, en de 18. Wij we hebben er heel lang over nagedacht. Zou we dat nou wel doen? Die hormonen schieten alle kanten op, ja. je raakt ze kwijt. Ja, nou is het aantal verdubbeld in het afgelopen jaar Is het natuurlijk hartstikke leuk. Omdat het ook een doelgroep is die het Wereld Natuurfonds verandert. Want het ja? is natuurlijk niet alleen maar jongens, help ons, geven een paar centjes. Nee. Maar die willen zelf dingen doen. Die gaan bruinvissen tellen, die gaan op pad. Dus die brengen toch wat meer activisme mm -hmm. uh, in het Wereld Natuurfonds. Ja. Die willen echt dingen doen, die willen zelf aan de bak. En juist voor hen... Ga je dit, uh, dit Oostvaarderswold bouwen, toch? Nou ja, dat is, is bouwen met de natuur, hè? Dat is het idee. Kijk, uh, Oostvaardersplassen zijn we ook altijd heel enthousiast over geweest. We hadden altijd één kritiekpuntje een beetje. Van jongens, moet je nou echt met z'n allen op het dijkje gaan staan om het te beleven? Of drie weken van tevoren een afspraak maken dat je nog net een plekje krijgt achter in de auto van de boswachter? Dat gebied moet open. Dus 60% van dit gebied, stellen wij ons voor, is open voor het publiek. En dat kan ook omdat het de grootte en de schaal heeft. Dus je hoeft er niet zo heel erg voorzichtig op te zijn... omdat je toch een kern hebt waar we hier zijn... Uh, waar je gewoon rustgebieden hebt voor het wild. De stille kern heet het niet voor niks. Dus, zo is dat. Dat kun je niet zo makkelijk verstoren als wandelaar. Dus met andere woorden, je kunt hier straks wildwaterkano, je kunt hier fietsen... je kunt hier allerlei ruige tochten doen. En dat is nou precies wat we willen, omdat de beleving van het gebied... de sleutel is ja. voor het draagvlak op lange termijn. Er zijn concepten voor wilderniswonen aan de rand van het gebied. Je kunt denken aan particuliere uh, landgoederen... Uh, dus je moet ook denken aan uh, energiebedrijven, uh, windenergie die aan de randen van het gebied kan worden gegenereerd. Dus we zoeken echt naar verdienmodellen in de samenleving die de realisatie van het gebied uh, voor elkaar kunnen krijgen. En dat is ook weer van belang voor het draagvlak. Dus niet alleen maar natuur voor natuur, maar economie en ecologie hand in hand, niet ten koste van elkaar. Dat geeft volgens ons de beste garantie op uh, ja, bescherming op lange termijn. Dat doen we heel veel, over de grens natuurlijk, niet zo vaak in Nederland... Maar ja, in het huidige tijdsgewicht ook eens een keer tijd om te laten zien dat het hier kan. Als je als maatschappelijke organisatie nu je stem niet laat horen in deze samenleving, dan hoeft het straks niet meer. Dan ben je geen knip voor je neus waard. Dan ben je geen knip voor je neus waard. Dus ik vind echt dat we het verplicht zijn aan onze stand en vooral aan onze honderdduizenden donateurs. Om te laten zien dat wij staan voor de bescherming van de natuur. Niet alleen in de Amazone, maar ook in eigen land. Dus als je niet opkomt voor bijvoorbeeld, uh, uh, als je niet iets hebt te zeggen over die ontwerp natuurwet, die nu in de Kamer ligt. Die eigenlijk dus 149 soorten, vogelvrijverklaard, tientallen gebieden op beschermde status opneemt. Wat is dan mijn stem in de Amazone als ik eh, president Dilma wil overtuigen van het feit dat ze die slechte boswet in Brazilië ja. niet aan moet nemen? Dus die morele stem in Nederland is echt van gewicht, ook om internationaal eh, geloofwaardig te kunnen blijven. En als er dan vanuit Den Haag een minister of staatssecretaris... Laten we meneer B. noemen als hij zegt van... hé, hey, hé, hey, dit mag niet. Wij, wij willen niet dat er hier uh, nieuwe natuur komt. Ja, maar uh, meneer B. moet wel consequent zijn. Want uh, hij wil de verantwoordelijkheid overdragen aan de provincie. Nou, prima. Ja. Daar hebben we geen commentaar op geleverd. We hebben eigenlijk ook niet zo heel veel gezegd... over die bezuiniging op de rijksbegroting. We hebben eigenlijk gezegd, dat is niet het einde, dat is het begin. En als ik in meneer, meneer B's schoenen had gestaan... zou ik gezegd hebben, kijk, mijn beleid werkt. Ik zijn nog op de Rijksbegroting, ik trek mijzelf terug en kijk wat er gebeurt. Er komt een fantastische maatschappelijke activiteit die toch die natuur beschermt en behoudt. En zelfs uitbreidt. Gefeliciteerd. Dat zou ik gezegd hebben. <lacht> Johan, bedankt. Volgens mij moeten we naar binnen, want het weer wordt er niet beter over. <lacht> nou ja, ik vind het wel heerlijk eigenlijk. Harde storm. En van tegenwind wordt je hard. Ja, ruwe bolsters, blanke pit. Dankjewel. Tot genoeg. U hoorde de mazurka in Besgroot uit het album De Melodias van de Spaanse componist Enrique Granados. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. De Universiteit van Wageningen gaat onderzoeken of olifantsgras misschien de oplossing is tegen de ganzenoverlast rond Schiphol. Er komen rond Schiphol veel ganzen voor die een risico vormen voor de vliegtuigen. Die ganzen komen af op het gras en de oogstresten van de boeren in de Haarlemmermeer. Olifantsgras of miscantus is een gewas dat meters hoog wordt en waarin ganzen niets te zoeken hebben. Behalve dat het misschien de ganzen uit de buurt van het vliegveld kan houden, is het hoge gras ook een goede bron van biomassa voor elektriciteitscentrales. En dus voor de buur, boeren een alternatieve bron van inkomsten. Eerder liet de overheid weten dat de ganzen in de buurt van Schiphol maar moeten worden afgeschoten of vergast. Minister Verhagen heeft nu voor het onderzoek naar dit groene alternatief... een subsidie beschikbaar gesteld in het kader van zijn Green Deals. Goed nieuws. Energiebedrijf Delta ziet eventjes af van de plannen... om een tweede kerncentrale bij Borselen te bouwen. Het bedrijf wil eerst garanties van het Rijk... voor zij buitenlandse partners gaat vragen te investeren in de kerncentrale. Eigenlijk was Delta van plan om deze maand een vergunning aan te vragen... Maar door de onzekere tijden is die aanvraag tenminste een half jaar in de ijskast gelegd. Of van uitstel ook afstel komt, wordt over een half jaar vervolgd. Een bericht voor de vissers. Nou. Daar kwam nog een boot. Na lang onderhandelen met vissers en met natuur- en milieuorganisaties... heeft staatssecretaris Bleker deze week een akkoord ondertekend... tegen overbevissing in een deel van de Noordzee. Vanaf 2016 mag in de Natura 2000-gebieden vlakte van Raan en Noordzeekustzone... niet meer met een boomkor worden gevist. Een klein deel van de gebieden wordt zelfs helemaal gesloten voor alle visserij. Bij de boomkoorvisserij sleept een zware balk met zogenoemde wekkerkettingen over de zeebodem. Waardoor platvissen in een net worden gejaagd. Maar en passant wordt ook de bodem omgeploegd. Boomkoorvisserij geldt dan ook als een zeer schadelijke vorm van visserij. Goed nieuws dus, dit akkoord van Bleker. Al heeft woordvoerder Tom Grijze van Greenpeace nog wel een dikke kanttekening. Dat die boomkoor met wekkerkettingen over een jaar of vijf helemaal uit de twee natuurgebieden verdwenen zijn, dat is op zich echt mooi. Maar het schiet niet zo op dat slechts een klein deel van dit natuurgebied echt wordt afgesloten voor schadelijke handelingen. Dus voor de kustzone is dat geloof ik 10%. Nou, stel dat je als je nou naar die andere natuurgebieden in de Noordzee kijkt, zoals Klaverbank, Doggersbank, Friese front, als die straks ook maar zo'n beperkte bescherming krijgen dus enkele procenten of 10%, dan is dat echt maar een hele kleine fractie van de hele Nederlandse Noordzee die echt effectief beschermd worden. En euh, nou ja, daar schiet de natuur, het zeeleven, uiteindelijk weinig mee op. Maar er is nog wel een beetje hoop, want euh, afgelopen zomer... toen zei staatssecretaris Bleker op televisie... dat hij wilde dat de natuurgebieden ver op zee... zoals het Friese front, Klaverbank, Dochersbank... Euh, ongeveer 15 van de Noordzee... dat dat best afgesloten zou moeten kunnen worden voor visserij. En dat hij dat in Europa wilde regelen. Maar ik heb er tot nu toe niets meer over gehoord. Dus ik hoop dat dat nog goed komt. Nog zo eentje... Er was nog meer visserijnieuws deze week. Zo werd bekend dat er vanaf volgend jaar kweekvis in de supermarkt komt te liggen met een duurzaamheidskeurmerk. Een groot deel van de vis die we eten komt niet uit zee, maar uit de viskwekerij. Maar die vissen worden vaak gevoerd met vismeel, dat wel op grote schaal uit de zee wordt gevist. Volgend jaar komen er duurzaam gekweekte tilapia's in de winkel te liggen. In 2016 moet alle kweekvis in Nederlandse supermarkten duurzaam geproduceerd zijn, met duurzaam voer dus. Ontdekking: De evolutietheorie was echt van Darwin en niet van Alfred Russell Wallace. Dat zeggen onderzoekers van de Universiteit van Singapore... na bestudering van de Scheepsjournaals uit 1858. Tot op de dag van vandaag bleven er hardnekkige geruchten rondzingen... dat Darwin essentiële onderdelen van zijn theorie uit een brief van Wallace had gejat. Hij zou die brief twee weken hebben achtergehouden voor collega's... om er in alle rust goede onderdelen uit te halen. Maar bestudering van het schema van de postboot, waarmee de brief van Wallace uit Azië naar Darwin in Engeland werd gestuurd, bewijst nu dat Darwin die brief openbaar heeft gemaakt op de dag dat de postboot aankwam. Uiteindelijk publiceerde Darwin zijn ideeën over evolutie samen met Wallace bij de Britse Academie van Wetenschappen. Door de betere komaf van Darwin en door zijn betere contacten is hij toch uiteindelijk de grote naam achter de evolutieleer geworden. Limburg. Ja, vang ze voor het te laat is. Dat moet de provincie Limburg en de voedsel- en warenautoriteit hebben gedacht. Want in Zuid-Limburg is deze week begonnen met het vangen van exotische eekhoorns. De palace eekhoorn komt sinds 1998 in het wild in Limburg voor. Toen zijn enkele dieren uit een winkel in Weert ontsnapt. Naar schatting leven er nu zo'n 100 van deze exotische beesten in het wild. Ze zorgen voor overlast omdat ze kabels en houten dakconstructies kapot maken... Limburg is altijd maar wonen. En ze zijn ook een bedreiging voor de inheemse eekhoorns. Ja, is eerst die eikenkappen en nu die eekhoorns weer ja. vangen. Nou, gelukkig gebeurt het vangen met diervriendelijke vallen trouwens. Onder leiding van de zoogdiervereniging. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. En onze componist John Mars hoorde u het derde deel het Allegro uit de Symfonie nummer 8 in G Groot. In een uitvoering door de London Mozart Players. Is het geluid van beurlende edelherten nou uw favoriete geluid uit de Nederlandse natuur? Of een donderslag bij heldere hemel? Of krakend ijs? Of de zang van een veldleberik? Of misschien het geluid van overtrekkende kraanvogels? Bepaal wat uw mooiste geluid is dus. en doe mee aan de verkiezing van het mooiste natuurgeluid van Nederland. Wij stellen een top 40 samen, samen met u. Tot eind januari 2012 kunt u meestemmen. en Kies voor drie natuurgeluiden uit onze lijst op de website. En dan maken we samen de natuurgeluiden top 40. In onze uitzending van 4 februari aanstaande in Vroege Vogels gaan we bekendmaken... wat volgens u de allermooiste geluiden in de Nederlandse natuur zijn. Dat is ja, ook een leuke jacht. Die koek? doet ook natuurlijk gewoon mee. <laughs> hoe kan het anders? Hoe planten bloeien en wanneer, daar is heel veel over bekend. Maar over de geur van planten weten we veel minder. Niet alleen de bloem heeft een geur, maar de blaadjes ook. Wanneer kun je een plant eigenlijk ruiken en hoe ruikt die dan precies? Om dat te onderzoeken heeft beeldend kunstenares Martina Florians in name, een geurenherbarium ontworpen. En daarin heeft zij de planten uit de wijk en hun geuren verzameld. De geuren zijn nauwkeurig omschreven en de planten gedroogd en in laden bewaard. Maar hoe omschrijf je nou een geur? Henny Radstaak is bij het geurenherbarium van Martina Florians... in een nieuwbouwwijk van Rotterdam, Park 16 Hoven. Het is een glazen kas en eigenlijk zien we ja, wat, twee uh, langwerpige houten kasten. Met uh, allemaal laadjes erin. Ze zijn per maand geordend. De geuren die ik heb verzameld komen uit een berm... Die je daar ziet waar het fietspad langs loopt. Elke maand kijk je wat staat er en wat bloeit er en wat groeit er. Ja. En dat neem je mee? En dat ruik ik vooral. En uh, die neem ik mee, die droog ik in een droogboek. En uh, een gedroogde exemplaar en de beschrijving komen in het herbarium. Nou, dan, dan droog je dus planten en uh, dan gaat tegelijkertijd de geur weg. Ja, maar die geur die heb ik inmiddels goed beschreven. uit de bladeren en de bloemetjes tegelijkertijd, ik kan die uit elkaar halen. En wat hoor ik? Je hoort mij. Je hoort uh, veldopnames van de geurbeschrijvingen. Het is een mengsel van uh, honingzoeten en frisch groen. Het is, is een hele mooie geur bij elkaar eigenlijk. Je hoort me ook echt zoeken naar de woorden, want het is de, de... we hebben heel weinig woorden in het Nederlands die, die we bestemd hebben voor geur. Laten we eens kijken, want er zitten laadjes in deze kast. Ja. Ik, ik trek gewoon een willekeurige ja. open. En dan zien we ja, een vel waar jij uh, gedroogde bladeren van de witte honingklaver op hebt geplakt. Ja, deze is in april. En er staat bij geschreven? Er staat bij, uh, dit ruikt, wauw. Hij gaat recht je neus in. Een beetje zilt, een beetje scherp. Eigenlijk ruikt het naar Merik's wortel. Niet een beetje, maar echt veel. Maar hoe ruikt Merik's wortel? Het is een smalle geur die recht omhoog gaat in je neus en dan, alsof hij daar een pirouette draait, boven in je hoofd, dan gaat hij via je mond naar beneden en adem je hem weer uit. Een geur die recht omhoog gaat in je neus en dan boven in een pirouette draait. Dat vind ik mooi omschreven, de geur van Mierikswortel en dus ook de wit honingklaver. Ja, en dat honingklaver die gaat volgens mij pas in oktober naar honing ruiken. En tot die tijd niet. En wat heb je daar? Dat is ook weer een witte honingklaver. Ja. En dan heb je een hele tak met, met van die blaadjes staan, gedroogd. Deze is uit mei, dus een maand later. Ja. Een beetje bruin geworden. En dan staat bij deze plant, ruikt naar bouillon. Dat is dezelfde. Ja, het is ja, het, ja, absoluut wonder. Dat, dat heeft mij heel erg verbaasd hoeveel planten veranderen. Er zijn een paar planten die zijn heel stabiel in hun geur. Maar er zijn ook planten bij die, die maken er echt een achtbaan van maken gedurende het jaar. Ja. Een achtbaan, dus helemaal. kan een plant elke ja. maand, elke periode verschillende geur hebben. Ja. Je vraagt je af, waarom zijn in al die herbaria over de hele wereld nooit echte geuren beschreven? Nee, het is voor iedereen weer anders. Het is ook een heel subjectief geurenherbarium. Ontzettend subjectief. Maar ik nodig iedereen uit om er ook <laughs> een te maken. Ja? Dan maken we hier een heleboel herbaria op een rijtje. Het lijkt me hartstikke mooi. Oh, de smeerwortel, dat is ook echt... Zo'n wonderlijke plant. De smeerwortel ruikt naar vis. Hoe kan dat? Ja, ja. <laughs> Ik vraag me ook heel vaak waarom zou een plant naar vis willen ruiken? Wie wil die dan afschrikken of aantrekken? Want dat is natuurlijk waarom ze geuren hebben. Omdat ze insecten willen, willen communiceren met de insecten. Maar welke insect zou nou heel goed communiceren over vis? Ziltige geur, zout. Lekkere geur of niet? Heerlijk. Ja. Het is een hele mooie geur. Daar wil je echt gewoon bijna een hap van nemen. Geuren kunnen je ineens 30, 40 jaar terug of misschien wel langer terug in de tijd brengen naar een bepaalde herinnering of zo? Ja, geuren zijn heel. Het, het geurcentrum zit heel dicht bij het uh, emotionele en bij de herinneringen in je hersenen. En wat ik het mooie vind aan geuren, en daarom werk ik er ook zo graag mee, is dat je, je ook al zou je willen, je kan het helemaal niet tegenhouden. Een geur brengt je gewoon bij een herinnering. Of jij nou wil of niet. En of die, die trekt zich er ook niks van aan. Of het nou een goede herinnering is of een slechte herinnering. Hij gaat er gewoon heen. En dat vind ik een heel mooi krachtig gegeven. Dat het, gewoon, dat het gewoon echt iets met je doet. En dat je verder niks hoeft te weten ook. Dat je gewoon alleen maar hoeft te ruiken. We staan lekker op te warmen hier in de kast, Met het zonnetje erop. Maar zullen we even buiten ja. kijken? Want je moet de maand december nog de maand aanvullen. Ik ga zoeken. Kijk, want bijvoorbeeld een... dit weet ik bijvoorbeeld niet wat het is. Weet jij wat het is? Geen idee. En ik geef jou ook een blaad. De hele berm er zit wel vol met afgescheurde blaadjes, door mij Ja, een beetje kneuzen. Beetje oprollen, een beetje... Dat die sappen een beetje loskomen. En dan ruiken. Waar ruikt dat nou naar? En hoe omschrijf je het? Ja, nou... Reus moeilijk. Nee, ik ga eerst, eerst omschrijf ik eigenlijk wat het in mijn neus doet. Ik moet zeggen, op je hurken ruik je beter dan op het Dan nou, Moeten we dat even doen? <laughs> Hoe kan dat? Ja, dat weet ik niet, maar dat is zo. Maar het is een geur die tot halverwege je neus in gaat, maar niet echt heel erg overtuigend. Scherpe geuren ruik je hoger in je neus dan een niet-scherpe geuren. Het doet me wel ergens aan denken, het is een bekende geur. Maar ik kan ja, hem niet thuis brengen. Het doet mij een beetje denken aan uh, radijsjes. Radijsjes kunnen ja, ook een zie. beetje zo'n zo soort geur hebben. Zit fluitenkret? Oh ja. Denk ik. Ja, ik weet het niet zeker. Ja, ik geloof het wel. Het <lacht> is niet echt een heel lekkere geur. Hij begint zacht en dat je nog denkt van uh, hmm, Dat is een beetje worteltjesachtig, een beetje zoet worteltjes zachtachtig. En dan komt er een soort van uh, prik bij die wat hoger ook in je neus gaat. En dat zakt ook vrij snel weer weg. En dan... heb je een beetje een frisse geur over. Ja. Goed kneuzen is ook wel het devies, hoor. Ja, goed in je, je een beetje, ja. beetje tussen is, je vingers ja, je uh, die, vermorzelen. Je moet die sappen hebben. De sappen, die ruiken. Honstraf heb ik voor je. Honstraf. Heel klein blaadje. Oh, die is zo mooi. Ja? Ja. Zo. Dat is een hele intense geur. Mooi hè? Vind ik. En dan gaat ook echt een beetje je neus in en dat wil je ook. De hondstraf was de plant die je echt tot midden in je kruin rook. Ja. Ja. Ging <laughs> gewoon te ver je hoofd in. En wat, wat doet dat dan met je? Ik denk, er zijn namelijk volgens mij heel veel mensen die nooit uh, aan, aan blaadjes van planten ruiken. Misschien wel aan de bloemen, hè? maar niet, ja. nooit aan de blaadjes. Wat, wat, wat gebeurt er dan met je? Nou ja, ik, ik vind het heel fijn. Ik word er echt heel blij van. Ik vind het hele mooie geuren. Ik vind het altijd heel geruststellend dat de natuur gewoon los van de mensheid doorgaat met wat hij wil doen en met wat hij van plan was. En die geuren die zijn zo veranderlijk. en dat, dat, ja, dat vind ik echt heerlijk. Je hoeft niks te doen, je komt terug en hop, het is weer anders. Je wordt er een beetje high <lacht> van. Kijk, gewoon van een hondstrafje. <lacht> Jazzpianist Joe Sample speelde Ain't Misbehaving... van de Amerikaanse componist George Gershwin. Er verschijnt deze maand een nieuwe rode lijst libellen... met daarop de bedreigde, verdwenen en kwetsbare soorten. Oftewel, hoe gaat het met de libel? Drie die vraag stellen we aan uh, de Vlinderstichting en wel aan Tim Termaat. Goedemorgen, Tim. Goedemorgen. Voor de goede orde, de lijst die we hier hebben is een voorstel. Die moet nog worden goedgekeurd door het ministerie. Dat klopt, Dan is je officieel, dat gezegd hebben de... Wat is het belangrijkste nieuws? Nou, dat het gemiddeld genomen goed gaat met Libellen in Nederland. Ja. En dat is natuurlijk wel bijzonder om ook eens een positief geluid uit de natuur te horen. Dat is fijn. Ja, want een bij een rode lijst denk je meteen aan oei, oei, oi, die gaat niet goed. Ja, daar is die ook voor bedoeld. Dus er staat op uh, met welke soorten het niet goed gaat. Mm -hmm. um, maar um, dit is een, een update van de rode lijst die in 1997 geschreven is. En ja. we zien dat er dus uh, een aantal soorten van die lijst verdwenen zijn. Ja, en, en, en van, van de lijst soorten... verdwenen, even voor alle duidelijkheid, mm -hmm. is juist dat het goed nieuws. Dat is goed nieuws, want dan hoeven ze, ja, hebben ze dus niet meer die rode lijststatus. Nee, en welke zijn er verdwenen? Er zijn acht soorten van de roodlijst uh, afgevallen. Mm -hmm. en dat, uh, dat zijn de tengere pansenjuffer, de bruine winterjuffer... de koraaljuffer, de vroege glazenmaker, de rivierombout... de bruine korenbout, de beekoeverlibel en de bandheidelibel. Over die namen wil ik straks meer, meer weten. Want die namen zijn die echt goed, te ja, gek. Ja. Heel even voor, voor, voor ons, wat is ook weer het verschil tussen juffer en libel? Ja, daar is, daar is vaak wat spraakverwarring over. Juffers Dat zijn die hele slanke uh, uh, wat kleinere insecten die vaak gaan zitten bij het gras... en die hun vleugels boven hun achterlijf samenvouwen. Vaak in de kleuren blauw of rood. En libellen zijn echt die helikoptertjes, zal ik maar zeggen. Ja. Vaak wat groter en robuuster, meer in de lucht te vinden. Maar die twee groepen samen worden ook wel de libellen genoemd. En we hebben dus die twee groepen samen ook beschouwd voor de rode lijst. Zeg maar. Ja, dus we houden het even op, op die verzamelnaam. Precies. En, en hoeveel soort, heb... Sorry, oh, nog, ja, nog even. En nee, dan gaan we even van Hoeveel <laughs> soorten zijn er in Nederland? Nou, er zijn in Nederland 71 soorten waargenomen alle tijden, zeg maar. Uh, maar er zitten natuurlijk wel wat zwervers bij die zich in Nederland niet voortplanten. Hè, toevallige gasten. En uh, voor deze rode lijst uh, konden 65 soorten volgens de officiële regeltjes beschouwd worden. Ja, maar die, hoeveel staan er op de rode lijst dan? Op de rode lijst staan nu nog 23 soorten. Okay. Variërend van de categorie gevoelig tot verdwenen uit Nederland. Een heel gevoelige libelle inderdaad, die heel snel gekwetst is. Uh, hoe, uh, waar hebben we het nou aan te danken dan dat het beter gaat? Ja, daar zijn verschillende uh, oorzaken voor. Uh, ik denk in de eerste plaats dat de algemene waterkwaliteit de laatste decennia, of het met name de laatste tien à vijftien jaar, verbeterd is. Dat gaat best wel de goede kant op. Uh, factoren als uh, verzuring, uh, vermesting en verdroging van het milieu, daar wordt heel hard aan gewerkt. En mm -hmm. daar zijn successen in bereikt. We zijn er nog lang niet, zal ik maar zeggen. Nee. Maar je ziet dus wel dat libellen heel snel kunnen reageren op die positieve ontwikkelingen. Dat komt omdat ze zo mobiel zijn en dus wat minder snel last hebben van versnippering en van de, uh, van de isolatie van populaties. Daar kunnen ze vrij goed mee omgaan, omdat ze grote afstanden afleggen. Dus als het ergens een beetje beter gaat, dan weten ze dat... Maar zijn ze snel weer terug. COVID, zijn ze meteen weer uh, terug op de plek waar ze... Uh, voor uh, ja, kunnen komen. Um, maar wat ook heel erg belangrijk is, denk ik... is dat er uh, veel meer aandacht is gekomen voor natuurherstelmaatregelen... venherstelprojecten, hoogveenherstelprojecten... natuurontwikkelingsprojecten waarbij nieuwe, natte natuur is ontwikkeld. Ja. Ja, dat zijn allemaal factoren waar libellen heel erg uh, En de klimaatverandering dan? Ja, dat is zeker ook een reden waar veel libellen positief op reageren. Warmte. De meeste libellen zijn gewoon warmteminnende soorten. Mm -hmm. En we hebben in Nederland relatief veel soorten... die een beetje aan de, de noordgrens uh, van hun areaal zaten, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, en die zijn nu... Uh, ja. Die, die nemen nu weer toe. Maar heb je dan ook soorten die van iets meer kou houden... die dan bovenuit Nederland gedrukt worden? Omdat ja, dat het, is een goede vraag. Die, soor die soorten heb je. Um, alleen we weten, kunnen nog niet goed aantonen... of dat ook daadwerkelijk een negatief effect op libellen heeft. Omdat um, het is uh, zo dat de, de noordelijke soorten, zal ik ze maar even noemen... dat zijn ook de soorten die het meest kritisch zijn... ten opzichte van hun leefgebied, zal ik maar zeggen. Dus dat zijn soorten waarvan we zien dat ze het nog niet zo goed doen... maar dan weet je nog niet of het komt door die klimaatverandering of doordat nou, de verzuring en de vermesting... nog niet goed genoeg zijn hersteld, zal ik maar zeggen. Wat zeggen libellen nou over een gebied? Um, nou ja, libellen zijn echte waterdieren. Ze zijn afhankelijk van, van waterlichamen van, en van de waterkwaliteit. Dus het zegt iets over hoe het met je water staat in een natuurgebied. Um, en uh, nauwkeurig omschreven zeggen libellen iets over de vegetatiestructuur in het water... en op de overgang van water naar land. Uh, en als die vegetatiestructuren goed in orde zijn, dan uh, gaat het goed met de libellen op zo'n plek. Ja. Ja. En zijn ze nou heel, heel gevoelig, heel kwetsbaar? En je, hebt, je hebt in de natuur bepaalde soorten, ja. pioniersoorten die heel makkelijk ergens komen. Dat zijn de eerste ja, die precies. er komen. Zijn, zijn libellen uh, kwetsbaar of nou, heel het het dan in het soort? Het, uh, je hebt een aantal echte pionierssoorten. Die, die, uh, nou ja, als je ergens een, een, een, een, een, een uh, nieuw stuk natuur aanlegt waar nog hele kale omstandigheden zijn... dan komen er onmiddellijk libellen op af. Die profiteren van die kortstondig geschikte omstandigheden. Maar je hebt ook soorten die echt afhankelijk zijn van hele stabiele omstandigheden. De hoogveenglanslibel is daar een voorbeeld van. En de, de, hoog, zo, de, hoog... hoogveenglanslibel. de hoogveenglanslibel. de is een de hoogveenglanslibel. glanslibel die alleen in hoogveengebieden voorkomt. Ja. Nou ja, daar hebben we er niet zoveel meer van in Nederland. Dus die is veel kritischer en ook ja, veel kwetsbaarder in dat opzicht. Ik wil toch even die namen. Hoe krijgen die, hoe krijgen die libellen die waanzinnige namen? Ja, um... Een deel van die namen is, uh, is al uh, ja, sinds oud her in gebruik, zeg maar. Dat zijn echte volksnamen. Ja. Uh, de paardenbijter en de glassnijder, die, ja, die, die bestaan al sinds jaar en dag, die namen. Um, en op een gegeven moment in de jaren tachtig is er besloten dat het wel goed zou zijn... om voor alle Nederlandse libellen een Nederlandse naam te verzinnen. Ja. Uh, en toen um, nou ja, zijn er een groepje libellen-experts uh, bij elkaar gekomen. en benoemde... Een doorgehakt ja. En een boekje gepubliceerd met namen. En die ja, worden nu algemeen gebruikt. En die verzinnen dan met elkaar op een avond met een potje bier erbij? Ja, ja zo stel ik met Het voor. De blauwe, moet dat gaan, ja. De blauwe breed scheen, juffer. Ja, dat denk ik zo wel. Zo het. moet het gegaan zijn. Ja. Ja. Kun je nog heel kort even vertellen de levenscyclus van de libel? Hoe ziet dat eruit? Ja, libellen zijn het grootste deel van hun leven uh, larf. Uh, Eén tot soms wel vijf jaar verschilt per soort. En als larf leven ze onder water. Dus wat dat betreft zijn ze echt aan het water gebonden. En pas het laatste stukje van hun leven komen ze uit het water... vervellen ze voor de laatste keer... en worden het die vliegende insecten die wij als libellen kennen. Uh, maar ja, dat stadium is dus eigenlijk alleen belangrijk... om zich te kunnen verspreiden naar andere gebieden... en om zich te kunnen voortplanten. Jeetje, dus vijf... Vijf jaar onder water. Die heb je erbij. De gewone bronliebel is en vaak vrijwel als een heel, kort moment om nog te shine. Ja, zo gaat het inderdaad. Maar onder water is het dan drukte van belang. Met, met die, die want het zijn geduchte rovers onder water. Dat zijn rovers die je aan je vinger krijgen. Nou, dat valt wel mee. Mm -hmm. Ze kunnen. Ze ja, hebben aardige tandjes toch? Ja, maar ze komen niet. Misschien de allergrootste soorten... De meeste soorten komen niet door de menselijke huid heen. Ze eten watervlooien, muggenlarven, dat te soort zijn, dingen. Niet bang zijn hoor. Met een dikke tenen. <laughs> ja, we hebben nou het goede nieuws wel van die rode lijst gehad. Mm -hmm. uh, maar er is natuurlijk ook slecht nieuws te melden neem ja, ik aan. Het gaat niet met alle soorten goed. Dat is helaas uh, zo. De soort waar we ons het meeste zorgen over maken is de speerwaterjuffer. Ja. Die gaat zelfs de laatste tien jaar nog heel erg hard achteruit. Um, en die is echt sterk bedreigd. En, en hoe komt het dat de speerwaterjuffer het uh, niet lekker doet? Ja, omdat dat zo'n soort is die echt op hele uh, schone uh, vennen zit... met een hele uitgebreide vegetatie erin... en die heel kwetsbaar is voor verdroging. Dus zo dat... goed gaat het nou ook niet met het nee, water? Nee, die drempelwaarde voor de speerwaterjuffer is kennelijk nog niet bereikt. Nee. Ik nou die soort laat nog geen herstel zien. Ja, en, en de, de, want de maanwaterjuffer en de venglazenmaker zijn ook twee nieuwelingen op de lijst. Ja, die zijn erbij gekomen, inderdaad. Ja. Er zijn twee soorten bijgekomen... Uh, en hoe dat precies komt weten we eerlijk gezegd nog niet. Het zijn wel twee van die soorten die een noordelijke verspreiding hebben. Dus dat zou iets met klimaatverandering te maken kunnen hebben. Okay. Um, maar we weten, dat, uh, we weten dat niet zeker. En zijn er verder concrete dingen die, die we zouden kunnen doen... Om die soorten van de lijst te halen? Ja, ik denk dat uh, deze nieuwe rode lijst aantoont dat, dus natuurbescherming en natuurherstel, dat dat echt werkt. Hè? Dat, ja. dat, dat dat niet zomaar voor de bühne is, maar dat de libellen daar echt positief op reageren. En moet, daarmee moet volgens mij voortgegaan worden. Uh, uh, uh, nou ja, ik gaf al aan, die, uh, die, die, die milieuproblemen zijn nog lang niet helemaal opgeheven. Daar kan nog heel veel in verbeterd worden. En als daar uh, meer verbeteringen in ja. uh, plaatsvinden, dan zal bijvoorbeeld ook de speerwaterhulp op een gegeven moment weer een positieve trend laten zien. Ja, zin. dus wat ons kabinet af en toe schetst, is dat. He, dat geld in natuur steken, dat het een lolletje is voor boswachters en een paar uh, mensen uit Wageningen. En die bellen en wandelaars die tonen het tegendeel hobby. aan. Dat is absoluut niet waar. Ja, ja als de de natuur vraagt vaart daar wel bij. Ja, bij investeringen. Ja, in ja. Dus het is echt een pluim op het werk van natuurbeheerders en waterschappen en dat soort. Uh... Organisaties. Wij nou, hebben echt met verbazing dat rapport zitten kijken. Het is een heel dik rapport. En ook de manier waarop het geteld wordt is wiskundige formules. Pijnlijk ingewikkeld. ingewikkeld. Je moet wel gaan, echt, ja. echt een goede libellen gek zijn om dat uh, te doen. Wa waar komt jouw, heel kort, jouw passie voor die libellen vandaan? Ja, dat is een goeie. Ik ben toen ik 15 was lid geworden van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. En min of meer toevallig in een groepje enthousiastelingen terechtgekomen die naar libellen keek. En In toen uh, toen mijn dat eerste is... zomerkamp werd een nieuwe soort voor Nederland ontdekt. Nou, dat ja, was ja. gelijk uh, fantastisch. Uh, Welke nou, was, ja, dan, was dat? Op dat moment was ik verkocht. Uh, ja, dat was de zadellibel. En wat is jouw favoriet? Mijn favoriete libel. Mm -hmm. ja. Dat is altijd een moeilijke vraag. <laughs> ik vind uh, zelf de, de, de familie van de rombouten heel mooi. Dus de gaffellibel bijvoorbeeld. bijvoorbeeld uh, ja, ja. vind ik een heel gaaf beest. De rombouten, ja. Ja, eigenlijk, we, we zitten hier nu ook met een boek van de Libellen erbij. En daar zaten we ook vrijdag al in te kijken. Het zijn echt fantastische dieren. Prehistorische, ja, als je ze van heel dichtbij ziet, prehistorische monsters. Bijna letterlijk, hè? het is een hele, primi-, is een hele primitieve insectengroep ja. die al heel ja. lang geleden op aarde rondvloog. Ja, fantastisch. Nou ja, dus aan iedereen die luistert, ga af en toe eens op je knieën langs zo'n beek zitten. En uh, ja, het is kijk naar de Libellen en naar de juffers. De liefde Tim, voor de Libellen. Tim ja. Termaat van de Vlinderstichting. dank je wel. Prima. Uh, ja, tot slot van deze vroege volg nog even een bijzondere melding: de eerstelingen van deze week. Op de Venolijn luistert u maar. Lijf mevrouw Verkade uitleiden. Op maandag tijdens de lunchwandeling zag ik een kraai achter iets aanfladderen. Het bleek een vleermuis te zijn. De kraai raakte vermoeid van de duikvluchten van de vleermuis... en ging op een dakrand zitten. Tot mijn grote verbazing kwam er direct een extra van diezelfde dakrand af... om de jacht op de vleermuis voor te zetten. Beide vogels hebben elkaar een paar keer afgewisseld... Maar de vleermuis was er steeds te snel af. Uiteindelijk vloog de vleermuis met een flinke windvlaag over het gebouw heen. Ik hoop dat hij snel een overwinteringsplekje vindt. Die leienaren. Beesten zijn het. Ja, het glazen huis nu ook nog in Leiden. Dus, uh... ja. Niet vergeten, onze verkiezing, de Natuurgeluiden Top 40. Ga naar onze website. Kies uit die lijst van ruim 60 geluiden. Uw favoriete piep, knars, fluit of wind. Of uh, bijvoorbeeld dit geluidje. Of misschien uh, deze. Ja, dat is een... En dan presenteren wij in het nieuwe jaar de Natuurgeluiden Top 40. Op onze site vindt u de winnaars van de fotowedstrijd. Kunt u ook even bekijken. En wij zijn er volgende, volgende week. week weer. Dag. Een speurtocht op de radio. Het begint... Verret? Hier. Hallo, met Carine Verzanten. U kent mij niet. Nee. <laughs> maar ik heb hier iets uh, liggen wat van u is. Oh. Maar, hoe gaat het verder? Ik heb hier namelijk een rapportboekje van u liggen. Luister vanavond naar de documentaire Het Rapportboekje. Oh. Vraagtekens. Dat is interessant, hè? Herinneringen. Oh, dat zou best Ja. Vanavond, 9 uur, De Ontknoping in Holland Doc Radio. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Wanneer begin je nou over condooms? Eh, uh, ik begin altijd ruim van tevoren over condooms. Dan is dat duidelijk.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 Ga naar regiobank.nl voor uw lokale adviseur. Wij zijn uw bank. Regiobank. Blue van VGZ. Vanaf 77 euro. Sluit nu af op blue.nl. Ja, spaar nu één jaar vast met 3,25% rente. Ga naar regiobank.nl. Dit is Radio 1.